De machinist van de chemicalientrein die in Wetteren in Vlaanderen ontspoorde en in brand vloog... reed meer dan twee keer zo snel als is toegestaan. Hij negeerde een remsignaal en ging harder rijden. Dat schrijft de Vlaamse krant De Morgen op basis van een noodoproep die de krant in bezit heeft. Pas kort voor het ongeluk realiseerde de Nederlandse machinist zich dat hij een fout had gemaakt, schrijft de krant. O oh jeetje, ik heb het sein gemist, zou hij hebben gezegd. En later vertelt hij met trillende stem dat de trein is ontspoord. Vanochtend zijn inwoners van wetteren geëvacueerd die pas net weer thuis waren. De provinciegouverneur vertelt waarom. Omdat wij in de rioleringen opnieuw een hogere hoeveelheid gas hebben vastgesteld. Blijkbaar zou er een oud uh, rioolsysteem zijn dat aquasin ons niet kon bezorgen. En in dat oude rioolsysteem was dus tot afgelopen nacht nog niet gemeten. Telecomproviders providers gaan elkaars bel- en sms-verkeer overnemen bij langdurige storingen. KPN, Vodafone en T-Mobile hebben daarover afspraken gemaakt. Aanleiding is de grote storing door de brand bij Vodafone ruim een jaar geleden. Veel klanten toen toen, konden, toen, konden toen dagenlang niet of moeilijk bellen, sms'en en internetten. T-Mobile over wat er nu is afgesproken. Dat er een draaiboek ligt hoe we het gaan aanpakken. Uh, en dat er dus verbindingen komen uh, naar elkaar, netwerken toe. Totdat als het fout gaat en uh, de ene operator vraagt de andere bij te springen. Dat het dan vrij nou ja, eenvoudig is, dan nu, in ieder geval om, uh, om elkaars uh, spraakverkeer en sms-verkeer over te nemen. T-Mobile bij Goedemorgen Nederland van de KRO. Voorlopig wordt het internetverkeer niet overgenomen. Dat is nog te ingewikkeld. Afgesproken is dat de klanten niet extra gaan betalen. als een duurdere provider bijspringt. Het nieuwe noodsysteem wordt waarschijnlijk eind dit jaar ingevoerd. De patiëntenfederatie NPCF voelt niets voor een eigen bijdrage voor second opinions. Dat voorstel komt van de medisch specialisten. Zij zeggen dat een second opinion vaak geen nieuwe inzichten oplevert... en dat patiënten daarom moeten meebetalen. Voorzitter Wilna Wind van de patiëntenfederatie. Ik wil heel graag dat het echte probleem wordt opgelost. Hoe kunnen dokters en patiënten zo met elkaar praten... dat patiënten zich ook beter gehoord worden... dat die overtuiging van de dokter wel goed tot zijn recht komt... En ja, ik zou heel graag met de orde in gesprek gaan... hoe we dat probleem aan kunnen pakken, want dat is denk ik voor iedereen het beste. In sint willebroort is vanochtend vroeg een café in brand gevlogen... nadat een auto tegen de gevel was gebotst. De Brabantse politie onderzoekt of er sprake is van een ongeluk... maar houdt rekening met opzet. Vlak na de botsing tegen café De Toffe Peer sloegen de vlammen uit de ramen. De brandweer schaalde op naar grote brand en onderruimde enkele woningen. De brand in sint willebroort is inmiddels onder controle.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Controle op toeslagen is onmogelijk in Nederland. Pleidooi van Belgische burgemeesters. Maastricht hou buitenlanders buiten de koffieshop. Koos Postema soms met uh, gevaar voor eigen leven in de Kuip Feyenoord aan te moedigen. Achter de doelen kon je staan. En ballen soms gevaarlijk hard. Vlachvlach langs je oren bewijst het zo dik. En dan toch tot humeur van Mart Smeet. Het is 5,5 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen, Nederland. Nederland, dames en heren, wordt er op grote schaal gefraudeerd met allerlei toeslagen. Goede controle is onmogelijk door de vele voorzieningen, zegt Harry Verbon. Die is hoogleraar Openbare Financiën aan de Universiteit van Tilburg. Meneer Verbon, goedemorgen. Goedemorgen. Komt allemaal voort uit de uitzending van Karo Brandpunt. Met die Bulgaren, huurtoeslagen, eh, fraude daarmee. En een staatssecretaris van Financiën die in de problemen zit. Dan wil het CDA in de Tweede Kamer weten of hij genoeg heeft gedaan... die staatssecretaris om de fraude te voorkomen. Heeft hij dat gedaan? Uh... Nou ja, gegeven ja, de regeling die er is, is, is het haast niet te controleren inderdaad. Uh, dan zou je bij ieder persoon haast een controleur moeten gaan zetten. Dus uh, je kunt zeggen, ja, hij heeft misschien wel genoeg gedaan, maar ja, uiteindelijk kun je nooit genoeg doen met dit soort uh, botenzachte regelingen. Dat is eigenlijk het grote probleem, die regeling is te zacht. Dat geldt voor die toeslagen, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor het persoonsgebonden budget. Daar geldt het misschien nog in veel grotere mate. Wat is er dan te zacht aan? Nou, te zacht is dat, uh, dat je die regeling heel eenvoudig kunt krijgen. En dat, uh, zoals bijvoorbeeld bij het persoonsgebonden budget, de regeling ook nog heel erg genereus is. Dus je krijgt het makkelijk en als je het krijgt, krijg je ook heel veel. Ja, dan is het ook wel heel erg aantrekkelijk natuurlijk om uh, te proberen die regeling inderdaad, uh, als je kwaad wil natuurlijk, maar ja. die mensen zijn er, om die regeling dan inderdaad te krijgen. Maar de bedoeling van de regeling, staat mij toch nog bij ingezet door de voorganger van Wekers, was om uh, controle achteraf te gaan voeren om te voorkomen dat mensen in een ambtelijke brei terecht kwamen, waardoor ze heel lang op hun centen moesten wachten. Ja, ja nee, dat, dat klinkt natuurlijk altijd mooi. Je probeert natuurlijk altijd het leven voor mensen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Maar dan hou je geen rekening met mensen die kwaad willen. En dat zijn er helaas toch wel uh, veel, vrees ik. Hoeveel? Ja, dat is, dat is moeilijk te zeggen. Uh, bij die toeslagen zou het misschien nog kunnen meevallen. Maar als je kijkt naar die andere regeling die dan in, het, uh, in de publiciteit gekomen is, het persoonsgebonden budgetten. Ik ben bang dat daar heel veel mensen zijn die ten onrechte geld krijgen. Hoeveel mensen in Nederland maken eigenlijk gebruik van toeslagen in zijn algemeenheid? Uh, nou ja, dat, uh, dat zijn, uh, is ongeveer 70%, 80% van de bevolking. Je zou dus zeggen bijna iedereen maakt op dit moment gebruik van. Dat is ook een beetje het raar van deze hele regelingen. Dat is een enorme, brei, ambtelijke brei is het in feite al geworden. Ja. En over, over hoeveel geld is er mee gemoeid? Alles bij elkaar? Uh, ja, ik heb bedragen gehoord van uh, rond de 10 miljard. Uh, het zou best meer kunnen zijn, denk ik. Als je ook het persoonsgebonden budget erbij zet, dan komen we misschien wel uh, rond de 15 miljard. Ja, dan nou sprak ik gisteren uh, de voorvrouw van de Avacabo FNV. Die zei, uh, fraude met die toeslagen bedragen zo ongeveer 4 miljard is de schatting. Nou, dat, uh, dat zou best uh, kunnen, maar het zou ook best meer kunnen zijn. Kijk, het is, uh, nogmaals, het probleem is dat het vaak ook heel moeilijk vast te stellen is wat fraude is. Hè. Het is een heel vloeiende overgang tussen, zeg maar, uh, uh, oneigenlijk gebruik en fraude. En uh, gebruik wat je misschien uh, niet zo erg hard nodig hebt. Dat maakt ook het uh, probleem van de controle zo groot. Ja, dus, uh, maar meneer Verbonden, het gaat hier toch om belastinggeld. Dus het is een beetje merkwaardig als een bewindspersoon niet kan zeggen of er sprake is van fraude en zo ja, uh, welke omvang die fraude dan heeft. Nou, uh, ja, oké. Okay, ik, ik, ik vind dat je niet alle schuld op de be bewindspersoon uh, moet gaan leggen. Hij het is dus toch gewoon het probleem van de politiek. Hè, maar de hij is politiek zelf. Hij is wel verantwoordelijk, dus wat dat betreft zou hij uh, eigenlijk, als het inderdaad uh, heel ernstig is, zou die misschien weg moeten. Maar de politiek zelf, zeg maar de Tweede Kamer, die heeft die regeling natuurlijk allemaal zelf verzonnen. He, dus die, de Tweede Kamer moet ook eens bij zichzelf kijken. Zijn we nou niet bezig met allerlei regelingen te verzinnen die heel erg genereus zijn... en dan ook nog betrekkelijk eenvoudig te krijgen zijn? En is dat niet gewoon vragen om moeilijkheden? Maar hoe moet het dan? Nou, uh, het moet dus sowieso uh, simpeler... Uh, dat wil zeggen, we moeten niet uh, regelen... Dus de meest uh, eenvoudige voorbeeld is het persoonsgebonden budget. Hè, wat, ja. uh, wat dus ook in de publiciteit is, het persoonsgebonden budget. Dat, uh, daar moet je niet meer uh, geld gaan geven aan mensen die dan zogenaamd no uh, zorg nodig hebben. Maar je moet uh, die mensen zorg geven, zoals dat vroeger ook ging. Dus je moet mensen niet al te makkelijk geld geven. Ja, dus de, de, de criteria waarop mensen geld krijgen, moeten veel meer uh, strenger worden dan nu het geval is. Met andere woorden, dan moet het hele systeem dus op de schop. Ja, het hele systeem moet op de schop, maar ik denk dat er geen andere mogelijkheid is. willen we ons, uh, ons uh, hele publieke stelsel in, in stand houden. Dan, gaat het u, uh, inderdaad, he, dan gaan miljarden euro's in, om die zomaar eigenlijk zonder dat men er goed naar kijkt, weggegeven worden. Ja, maar u zegt, geeft die mensen dan zorg als ze zorg nodig hebben. En wie betaalt dat dan? Nou, kijk, nu krijgen ze geld. Terwijl ze misschien die zorg niet zo heel erg naar hart nodig hebben. Dat, dat is het grote probleem. Ja, maar dan moeten ze weer allemaal lang, langs een keuringsarts. kost ook klauwen met geld. Nou, dat moeten ze nu ook. Hè. Dus ze moeten nu ook... En daar zit ook een beetje het probleem. Dus ze moeten nu langs een keuringsarts. Die moet, hè, die moet een indicatie gaan stellen. En die zegt van, ja, jij bent ziek. Uh, uh, of jij bent niet ziek. Maar, als, uh, maar die criteria voor ziekte, die, die zijn dus niet zo erg streng. En dus de politiek heeft dat helemaal niet vastgelegd. Dus de politiek moet die criteria duidelijk vaststellen. Vervolgens moeten ze dan... Maar dat uh, wil de politiek niet, want de politiek wil niet op de, op de stoel van de dokter gaan zitten. En de politiek wil niet zeggen, u bent wel of niet ziek. Nou ja, er is helaas geen andere mogelijkheid dan dat de politiek zegt wat ziek is en wat niet ziek is. En dat, dat, dat zie je altijd bij die indicatiestelling. Doktoren zijn natuurlijk altijd toch in het belang van... De patiënt, als die al een patiënt is. En zijn dus ook aardig ten opzichte van degene die geld nodig hebben. En daar maken mensen gebruik van. Ja, hebt u een, een, plaatje, van het... misbruik. Hebt u een plaatje van het gemiddelde Kamerlid voor ogen? Ja, ik heb het... Uh... Kijk, dit is een probleem wat al decennia lang in de Nederlandse politiek speelt. Het begon in feite al met de WO, de arbeidsongeschiktheidsregeling. Het had precies hetzelfde probleem. Ja. De regeling was genereus. En je kon heel eenvoudig die, uh, een beroep doen op die regeling. Dat is dus uh, kennelijk ingebakken in de Nederlandse politiek dat uh, regelingen verzonnen worden die simpel zijn of die ja. te eenvoudig te krijgen zijn. Maar bij de WHO is niemand op de stoel van de dokter gaan zitten? Ja, in zekere zin wel, want ook daar is het dus in feite uh, zo. Hè? Dus kijk, kijk wat in de oorspronkelijke regeling van de WO, inderdaad, was het vrij aan de keuringsarts om te zeggen of iemand geschikt was of niet. Ja. Daarbovenop uh, daar bovenop werd dan, he, als die uit zei, ja, je bent ziek, arbeidsongeschikt... werd dan een hele interessante financiële regelingen uh, aan de personen gegeven. Die interessante financiële regeling, die is natuurlijk veel strenger gemaakt. Exact, de regeling is strenger gemaakt. Ja, goed, dus met andere de... woorden, u zegt het hele systeem moet op de schop, net als toen bij de A WHO... want het is allemaal veel te uh, ruimhartig en te genereus. Uh, en bovendien is de kans op misbruik veel te groot. Ja, de PGB, het persoonsgewonden budget, is gewoon ja. een soort tweede WAO. Juist. En, en daar en moet iets dus aan dus gebeuren, moet ook op die manier u. veranderd worden. Ja, ben benieuwd of dat snel gaat gebeuren in, in Den Haag. In ieder geval zijn de ogen nu gericht op de staatssecretaris. En u zegt, als hij beterschap belooft binnen dit systeem... dan belooft hij dingen die hij niet kan waarmaken. Nee, dat inderdaad. Het systeem moet veranderd worden. Dus, dus dat is dweilen met de kraan open als hij dat zou beloven. Inderdaad. Harry Verbon, hoogleraar Openbare Financiën aan de Universiteit van Tilburg. Ik dank u zeer. Ja, graag gedaan. Donderdag speelt PSV tegen AZ de finale van de KNVB-beker in De Kuip. Een plek van nostalgie die mogelijk verdwijnt. Nou, wat ons betreft komt er nu bij Kuip. Koos Postema zag het stadion verrijzen. Het werd geopend toen ik vijf was. Hij blikt terug. En de gemeente had geen geld. Crisis, 1937. En duurt vooruit. Hier zouden dan die mensen die de oude Kuip willen houden nog een derde ring op willen zetten. Deze week in Caro, Goedemorgen Nederland. De Kuip... Van ja, komt hij er wel of komt hij er niet? Een nieuwe Kuip, Feyenoord en de directie van het stadion hopen van wel. Maar veel Rotterdammers zien liever dat de Kuip wordt gerenoveerd. Koos Postema komt er al sinds een jaar, sinds een jaar en dag... en haalt samen met verslaggever Martijn Gimmiers herinneringen op in het stadion. Onder meer op plekken waar ze eigenlijk niet mogen komen. Oh, hier zijn de kleedkamers. Ja. Nou, laten we het proberen. We mogen hier niet zijn. Nee, we, mogen hier, we ja, mogen hier niet zijn. We mogen hier niet zijn. <laughs> Bent u de nieuwe Gerard Meijer? Nee, nee. nee u best ook best... niet, hè? Ik ben een fysiotherapeut. Kijk, ze zijn nu aan de overkant, denk ik. Ze zijn aan het trainen. Je mag zo Ja, ja, ja, ja. Nee, maar de deur staat open. Dat is fijn hoor, hè? Een verslaggever gaat toch altijd naar binnen als de deur open staat, of niet? <laughs> Brutaal, hè? Ja, tuurlijk. <laughs> Kijk, nou, zij is ook bezig. Zou ik even mijn vuile was bij u kunnen... Oh, <laughs> ik ben wel eens bij u geweest, hè? Voor de Feyenoord krant, weet je het nog? Ja, dat is deze mevrouw. U bent, u bent van, de, van de sokken en van de schone kleren? Uh, ja, van de kleding. Elke dag. Dat is verschillend, ligt aan het roosten. Als we op zaterdag voetballen, dan, ben, dan zijn we anders vrij. Maar over het algemeen met maandag, woensdag, donderdag en zaterdag. Ja, ja. Wie poetst de schoenen van de heren? Carlo. Carlo de Leon. Onze materiaalman. Oh ja. Die meneer zit hier ook ergens? Hè? Ja, ik denk dat hij achterin zijn zijn bal ja. Ja. ja. En wij zijn hier ook een beetje vanwege die Kuip. Want die, die is een prachtig stadion, maar dat, dat is, ja, misschien gaan jullie wel weg. Ja, gaat aan mijn hart. Maar ja, wat moet, dat moet. Ja, ik vind het heel moeilijk. En ja, het liefst blijven we natuurlijk hier, maar... Ik denk dat we wel weer een stapje verder moeten. Als we mee willen blijven doen, dan zal er een nieuw stadium moeten komen. Hoe erg het ook is, nou ja. Want die of dat, ik ben oud-speler, ik heb hier zelf ook gespeeld. Carlo de Leeuw, de materiaalman. Vroeger hadden we alle concerten, die zijn weg. De interland zijn we nu al kwijt, ja. ja maar dat is een hoop sentiment, wat ook weggaat. Ja, maar dan is het logisch. We hebben wel dingen meegemaakt dat ze hier geen schudden, ja. Maar... ja. Wat is het mooiste wat je hebt meegemaakt hier? Dat jaar wij de Europa Cup on. in 2002, daar staat we nog een dichtst bij. PSV in de, in de wat was het, kwartfinale, dan die in de allerlaatste minuut 1-1 maakt naar de strafschoppen. En, nou, uh, hoe is het om hier op, op, op het veld te staan, en ja, te spelen? Ja, dat kan je niet uitleggen, dat moet je meemaken. Ik weet zelf ik was uh, 20 jaar en toen speelde de bekerfinale, dat deed ik mee ook. Uh, en dan is het zomer al, hè. het is mei, hè. Dat is de bekerfinale. Ja, dan kom je de til en luid, het was Feyenoord Ajax die bekerfinale. Uh, Kijk, wel. Maar dat, dat moet je gewoon beleven. Als je hier op het veld staat met het hele stadion vol. en toen in die tijd 65.000, weet u het nog wel? Ja, dat is echt een geweldig gevoel. Kan je niet uitleggen. <laughs> Dit is een hele mooie vrouw, maar dan nog tien keer beter. <laughs> Kijk, dan steken we hier door naar onze worden de spelers ook. We lopen nu van het Maasgebouw, dat is nieuw gezet toen dit stadion gerenoveerd werd. Omdat in het stadion konden ze kantoren en zo allemaal niet meer kwijt. Het is allemaal op het publiek gericht. geweest. zoveel mogelijk mensen, 45.000, te weinig blijkt dan nu. Maar dat, dat Maasgebouw, daar zitten nu alle kantoren en uh, restaurants. En dit is een van de kantine's waar je ook het woord Ajax beter niet kunt laten vallen. Zelfs nu niet, nu er maar drie mannen zitten. We het proberen. <laughs> Nu, nu zijn we bijna bij het veld. Het is een simpelbaan geweest. Goddank is dat weg. Ja. Waardoor, kijk, het publiek loopt alsmaar door. van. je zou kunnen zeggen, tweede ring. die business units daar, eerste ring. Tot deze tribunes die er vroeger niet konden zijn. Wanneer was nou de allereerste keer dat u hier kwam? Ja, ik denk een jongen van een jaar of 15, 16. Ja, dan begint langzamerhand het Feyenoord beter te worden. Meer aan te spreken en vooral. Europees te gaan spelen. Maar hoe was het om hier te, te ja, zijn? Hoe was het wat de oude mannen hier ook allemaal zeggen... die hier elke, elke dag zijn, de oude mannen. Uh, ik hoor daartoe. Uh, ja, die weten ook nog dat bijvoorbeeld achter de doelen kon je staan. Maar er was natuurlijk ook wel een soort afscheiding. Dus je stond als jongen net zo met je schouders en je hoofd... boven die afscheiding. En daar was het veld. Je zag voornamelijk de benen... En nou ja, het totale onderlijf van de spelers dichtbij. En ja. ballen soms gevaarlijk hard. Vlog langs je oren, bij wijze van spreken. Wat is, mooi, wat is nou een mooi, mooi plekje? Gewoon als je gewoon kijkt hier. Als je nu wil kijken? Nou, wat is nou, als je nou gewoon rondkijkt, wat is nou... Ik, nou dat is een plekje waar ik nou lekker zit. Nou, ik zit vrij vaak daar boven het woord kwetsen. <laughs> dat hebben ze ook expres gedaan natuurlijk, om mij daar dan twee plaatsen. Kwetsen <laughs> hey, zinloos. Kwetsen is zinloos. Steunen is goud. Dat is een prachtige kring. Daarboven zit ik dan wel bij wedstrijden. Dat is trouwens, die kant is trouwens de officiële openingskant van Feyenoord. Daar zijn die prachtige letters: Stadion Feyenoord. Dat plein ervoor met het beeld van Moulijn. Uh, en de rode stoelen die je daar ziet, die zijn er dus nog steeds. Die waren vroeger voor de bestuursleden. En als de koningin er eens was, of voor, voor de hoogmogende mensen. En uh, mijn moeder zei vroeger altijd, ja, als ik zo rijk ben, dan ga ik op de rode stoelen zitten. Zij bedoelde de stoelen in het stadion waar ze nooit geweest is. <lacht> maar de rode stoelen, dat was het begrip van de rijke mensen en de bestuurders. Morgen loop ik verder met Koos Postema door de Kuip en spreken we onder andere iemand van de rode stoeltjes. Stadiondirecteur Jan van Merwijk. Ja, het is gewoon een bijzonder uh, stadion, daar zijn we het uh, allemaal over eens. Vrienden vijands zijn het daar over eens, denk ik. Want uh, zelfs in Amsterdam hoor je berichten dat dit een uh, fantastisch voetbalstadion is. Morgen horen we met veel plezier het derde deel van deze serie van Martijn Grinius. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd. Welkom via goedemorgennederland.nl Straks, Maastricht moet buitenlanders blijven weren uit de koffieshops, vinden Belgische burgemeesters. Eerst nu toch naar het humeur, hier is Max Smeets. Nog één keer. Verleden week, 30 april. Ja, het was een mooie dag. En ja, dat hebben we tot in de treuren gehoord. Maar ik zit nu nog steeds met dat gedoe rond dat meisje zonder achternaam. Dat meisje dat protesteerde, weet u nog wel? Op het eind van de mooie dag moest ze stil en bijna zwijgzaam capituleren... onder de simpele zinnen van Sonja Barend, Uitgesproken in een tv-studio. Waar hebben we het over, zei La Grande Dame. Twee mensen met witte t-shirtjes aan op een stil Waterlooplijn. Duidelijker kon niet. Dodelijker ook niet. De beelden vanaf het Waterlooplijn waren een verklaring voor de nuchtere zienswijze van La Barend. Lullig dansende, lichtverdwaasde wezens... die net met macrameeën waren opgehouden... en nu tikkertje of Difi met verlos speelden... tussen kraampjes met republikeinenstrooimateriaal... en gezondheidsslippers. Treffender kon niet. Het was de treurigheid voorbij. En, zei een van de nieuwe republikeinen nog... dat er wel duizend belangstellenden door de hele dag geweest waren. Dezelfde man... De souffleur overigens van het meisje zonder achternaam merkte ook op dat het met de publieke opkomst voor het koninklijk gedoe wel heel erg was meegevallen. Hij had heel veel Japanners en Koreanen gespot. Dat waren toevallige passanten. Begrijp me goed. Het meisje zonder achternaam had en heeft alle recht om te protesteren in dit land. En ze mag blij zijn dat ze in Holland woont. Ik vond het dapper, maar ik kreeg toch ook medelijden met haar. Door alle aandacht van al die politiek correcte persmensen... die het oranje tegengeluid toch maar een echte plaats gaven in de berichtgeving... kreeg ze iets van een pinguin in het Amazonegebied. Ze had nog geen pakkende tekst op haar kartonnetje kunnen schrijven. Ze wist dat ze bekeken werd, ze wist dat ze gevolgd werd door allerlei camera's... En ze was eigenlijk een heel lief en onzeker meisje dat daar liep. Ze was kwetsbaar. Ze was geen onderdaan. En moest ze nou wel of niet het woord fuck op dat bordje schrijven? Deed je dat wel op zo'n dag? En toen kwam die man in het grijze pak. En die onhandig optredende dienders, die het ook niet wisten. Het was klungeligheid alom op de dam. Een beetje genant ook om naar te kijken, maar nauwelijks kwaadaardig. Dat meisje zonder achternaam. Dat er steeds meer geschrokken uitzag. Die wat wereldvreemde man uit Roermond, die zelden in een wit t-shirt had gelopen, die domme dienders, die maar wat deden en die geen aandacht kregen van de mensen om zich heen. Je zag mensen denken: wat een mafkezen. Nee, de rechtsstaat, nog het koningshuis, werd daar aangevallen of onrecht aangedaan. Het was. Pichel mee in de oranje zon. Het waren onschuldige, idealistische warhoofden... contra niet-nadenkende volgelingen. Het was niets, het werd niets... en het stierf in trutterige, iets wat balorige aanstellerij van beide kanten. De nasleep, dat voelde je aankomen, zou alweer eeuwig gaan duren. Complottheorieën en aanklachten, schande en foei. Maar Labarent had het toch zo duidelijk gesteld... Het was helemaal niets. Het stelde niets voor. Mensen in witte t-shirtjes, geklungel op de dam, gepruts om niets. Na één week, zeg ik... Had die mensen dan rustig laten staan? Ze deden geen kwaad. Ze stonden daar met die lullige kartonnetjes, met die flapdrol teksten erop. En die enge t-shirtjes aan. Het was niks. Maar we maakten er een heleboel van. Mark Smeets, morgen het ochtendhumeur van Henk Spaan. Les coccinelles sont toutes attirées par le ciel. Quand le vent les appelle, elles s'envolent en ribambelle. Elles s'envolent en ribambelle.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 Onschuldig lenteliedje over het knuffelen van de hemel en lieve heersbeestjes. Chatouiller le ciel avec toi, Alain Schneider. Het is vijf minuten voor half elf, u luistert naar de Caro op Radio 1. Belgische gemeente rond Maastricht, dames en heren, roepen de burgemeester van Maastricht... Hoos op om het verbod op de verkoop van wiet aan buitenlanders te handhaven. Sinds zondag verkopen koffieshops meer wiet aan Belgen en Duitsers... en de burgemeester van de Belgische gemeente Voeren heb ik aan de lijn. Huub Broers, goedemorgen. Goedemorgen. En u baalt daarvan. Ik baal daar inderdaad van, want dat zorgt natuurlijk voor bijkomende overlast uh, voor ons. Ik heb gisteravond nog met Mark Jozemans gesproken. En Mark Jozemans zegt, ah, we hebben ze weg uit de stad. Maar als ze weg zijn uit de stad, de illegalen, dan zullen ze wel ergens anders naartoe komen. En dat zal waarschijnlijk bij ons zijn. Ja. En daar baal ik dus een beetje van, ja. Ja, maar in Nederland hebben de koffieshophouders de rechter aan hun kant, omdat die hen bepaalt... Nee, niet dat helemaal. Of... Dat is een interpretatie die men geeft. Dat is één rechter. Uh, we zullen zien wat uh, we nu verder gaan krijgen. Dus ja, bij deze is... ogenbroek. Maar één rechter is wel de rechter die uitspraak heeft gedaan in die zaak. En die heeft bepaald ja, dat, dat het verbod doen, op de verkoop ja, aan België en Duitsers discriminatie is. In België, in België zou het totaal onmogelijk zijn dat één rechter er uitspraak over doet. Bij ja, jullie, maar... ik heb dat wel. Ja. ja, u zegt dat nu, maar er komt nu een nieuwe zaak. Er is een nieuwe zaak aankomende en dan zullen we zien wat die zaak zegt. Wanneer dient die zaak? Uh, gisteren is er dus een controle geweest en waarschijnlijk komt er een nieuwe zaak. Dus ik was uh, toevallig in Maastricht gisteravond uh, toen de politie een optreden gedaan heeft. en uh, Ik weet van Mark Mans uh, dat zij gaan proberen uit te lokken dat er een nieuwe zaak komt. Ah. Ja. Omdat de gemeente zelf ook ongelukkig is met de uitspraak van de rechter in eerste aanleg? <laughs> ik vermoed dat de gemeente niet helemaal gelukkig zal zijn. Denk nee, ik heeft ja. die inval er gisteravond in een van de koffieshops ook mee te maken dan? Eh. Uh, ja, dat weet ik niet. Ik weet dat Oner Hoes op dit ogenblik in, uh, in vakantie is, dus uh, dat zal wel op een andere manier gepland zijn. Uh, ik heb de wetmatigheden in Nederland daarover ook niet. Ik ga me daar ook niet mee bemoeien. We hebben een oproep gedaan dat Oner Hoes wel zou doen wat hij in het verleden gedaan heeft, maar uiteraard is hij volledig vrij om dat mee te doen. Ik heb totaal niets te bevelen in Nederland, maar ik moet wel ervoor zorgen dat de orde gehandhaafd wordt uh, in mijn gemeente. Ja, maar hebt u dan al overlast ondervonden? Oh, ja. Uh, ik kan u verzekeren, vanaf het ogenblik, dat uh, terug de illegaliteit gaat beginnen. Dat we terug inbraken zullen hebben. Dat we terug uh, agressie zullen hebben, verkeersagressie zullen hebben. En alles uh, zoals ja. het voorheen was. Zullen ja, hebben, maar dat de, de vraag de is, hebt u nu al overlast ondervonden? Wij hebben dit weekend al aanhoudingen gedaan, inderdaad. Hoeveel? En voorleiding op dit ogenblik zijn er twee groepen die we... één groep van drie en één groep van twee die voorgeleid zijn. En wat wordt hen verweten? Oh, ze hadden dus een pak illegale drugsperken. Juist. En waar kwam die drugs vandaan? Uh, dat hoef ik hier geen tekening mee te maken. <laughs> die kwam uit Maastricht, wou u maar zeggen. Ah, ja, uh, wat in Maastricht legaal is, is bij ons niet legaal, hè? Pas op, hè. Bij ons mag je maar een paar gram bij hebben, hè? Maar in Maastricht is het legaal om meer te hebben wel. Als je met een paar man gaat inkopen doen in hetzelfde voertuig... heb je. Dan Uh, wij krijgen onderhoes niet te pakken, uh, uh, wil ook niet nee, reageren, hij is met vakantie. Maar hebt u hem zelf wel gesproken al inmiddels, nee, of niet? Nee, nee, nee, heel eerlijk, nee. goed. Ah. Nee, nee. uh, u zegt dus, uh, met andere woorden, ik baal ervan, het moet weer teruggedraaid worden. En uh, u hebt aanwijzingen dat de gemeente Maastricht bezig is om een nieuwe rechtszaak uit te lokken, omdat ze ontevreden zijn, net nee, als u? De, nieuwe rechtszaak uit te lokken. Trouwens, dat heeft Mark Jozemans, tussen koffieshophouder, ja. heeft, heeft mij dat bevestigd gisteravond. Hij heeft er alle belang bij dat er uh, ja, jullie hebben daar verschillende soorten rechters, strafrechter, politierechter en, en, en... Vervelend, en, hè? Ja, hij heeft, heeft me dat uitgelegd allemaal. Het rechtssysteem zit iets anders in elkaar dan bij ons in België. Ja. Ja. En hij heeft me dat uitgelegd en, en hij heeft dat ook nodig om bevestiging te krijgen van uh, de rechtspraak die nu geweest is. Goed, wordt vervolgd, zullen we maar zeggen. Wel, ja. Uw broers, burgemeester van de Belgische gemeente Hevoeren. Ik ja. dank u dank. wel. Dag. Einde van deze uitzending. Handig als gasten al, dank u wel zeggen, voordat we ze hebben bedankt. Uh, en <laughs> het spel half elf, uh, zoals ik al zei, we gaan naar Naida in uh, lijn 1. Dat klopt, goedemorgen Sven. Vandaag in lijn 1 van, uh, staan we in de mooie stad Delft. Met de vraag, heeft u nog lol in uw werk? Want... Sommige mensen hebben het wel en andere niet. De vraag is natuurlijk, heb je wel werk? Want als je geen werk hebt, heb je ook geen lol. Zo direct de meest recente cijfers over de arbeidsomstandigheden in Nederland. Wordt het met de crisis steeds slechter of juist leuker? Straks in lijn 1. Dit is Radio 1. Als ogen te zien heeft Jan van der Putten in ieder geval nog wel plezier in zijn werk. Hier is hij met het e van half elf.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 De machinist van de chemicaliëtrein die afgelopen weekend in Vlaanderen ontspoorde, reed veel te hard. De krant De Morgen heeft een noodoproep van de Nederlander te pakken gekregen. De machinist zegt, o oh jeetje, ik heb het zijn gemist. En even later meldt hij met trillende stem dat hij is ontspoord. Met het treinongeluk in Wetteren vielen doden. Zo'n 50 mensen moesten naar het ziekenhuis en honderden mensen werden geëvacueerd. En ook vanochtend moesten mensen vanwege giftige dampen in het riool hun huis uit. Vanaf eind dit jaar nemen telecomproviders elkaars bel- en sms-verkeer over bij langdurige storingen. KPN, Vodafone en T-Mobile hebben daarover afspraken gemaakt. Aanleiding was de grote storing bij Vodafone van vorig jaar. Bij KRO Goedemorgen Nederland zei T-Mobile dat klanten in zulke gevallen niets extra's hoeven te betalen. En het Koninklijk Paleis op de Dam is weer open voor publiek. Het was een maand dicht. Veel ruimtes die vorige week een rol speelden bij de abdicatie zijn te bezichtigen. Zo kunnen mensen meer de vroedschapskamer zien... waar de actie van de abdicatie werd ondertekend. En bezoekers kunnen ook kijken achter het raam van het balkon. En dat zijn de hoofdpunten. Nou, dat is een heel kort pingeltje. Ha, korte files, denk ik. Leiland Zwaan. Dat valt inderdaad wel mee. Op de A27 van Gorkum naar Breda daar staat bij Hank 2 kilometer. Op de A58 richting Zeeland is wat meer vertraging. Er staat tussen Hogerheide en Rilland 4 kilometer. Dat heeft te maken met werkzaamheden. Er is maar één rijstrook open. En de N14 richting Den Haag bij Voorburg 2 kilometer. Ik zeg tot morgen. Geniet van de dag. En alle aandacht nu voor Naida. Dit is Radio 1... NTR, lijn 1, hier is Naida Orange. Toen onze bomen tot de hemel rezen, er van alles meer dan genoeg of zelfs te veel was. Toen gebakken lucht nog gretig aftrek vond. Toen, toen was de werknemer nog de baas. De beginnende ICT'er kon zeggen, wat, geen liesbak? Dan doe ik het niet, ga ik lekker naar de concurrent. De werkgevers mochten om ons en wij Vochten om ons en wij genoten van de steeds beter wordende arbeidsomstandigheden. Ja, en hoe anders is het nu? De werkloosheid is hoger dan ooit. De werknemer is weer een loonslaaf en de baas, die is gewoon weer de baas. Het CBS presenteert vandaag de nationale enquête arbeidsomstandigheden. En lijn 1 pelt de werkvloer. Hoe is de situatie bij u op het werk, luisteraars? Heeft de crisis effecten op uw arbeidsomstandigheden? Heeft u nog lol in uw werk of maakt u zich vooral heel veel zorgen? Ja, wordt het alleen maar beter, minder of misschien zelfs beter? Minder leasebak, minder riante regelingen en nog minder salaris. Weg met alle leuke uitjes. Vindt u het goed of niet, bel ons 0800 1121. Twitter kan naar hashtag lijn1 en mailen kan ook lijn1 apenstaartje En via de webcam van lijn1.ntr.nl kunt u ook nog kijken. Dit is Lijn 1. But it ain't made For years I've been trying to pay off my bills but they ain't paid I owe every dime I make, every soul I know The Higher up I reach, the farther down I go and This old broken back of mine is all I've got to show Working man, can't get ja, toch is het wel handig als je kunt werken. Is dat? als je plezier hebt in je werk. Aan de telefoon de woordvoerder van het CBS, Senne Jansen. Die komt met de uitkomst van de Nationale Arbeidsenquête. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hebben Nederlanders nog lol in hun werk? Ik vraag het maar meteen. Ja, Nederlanders zijn tevreden met hun werk. Net als in 2011 is 78%, dus bijna 4 op de 5, is tevreden met het werk zelf... En ook als je hem vraagt naar de arbeidsomstandigheden... Dan is, dan is de meerderheid tevreden en is er zelfs een stijging van 74 naar 76 procent. Dus het, het algemene antwoord is ja, mensen zijn tevreden met hun werk. Dat is wel opvallend, of niet, gezien de crisis? Ja, je zou wellicht veranderen dat er dus beknibbeld wordt op arbeidsomstandigheden... maar dat blijkt niet uit dit onderzoek dat we samen met TNO hebben uitgevoerd. Mm -hmm. Ook werkdruk neemt af... Er is een lichte daling van het aantal mensen dat aangeeft dat ze veel werk hebben... of dat ze erg snel moeten werken. En eh, je zou kunnen zeggen dat is opvallend. Maar aan de andere kant, er is natuurlijk ook vraaguitval. Dus er wordt minder productie gedraaid. Dus misschien dat daardoor ook wel de werkdruk wat, wat afneemt. Er is gewoon minder uh, te doen? Ja, eh, en dat is natuurlijk ook de reden dat op een gegeven moment ontslagen vallen, omdat ja. mensen gewoon te veel de werkgevers te veel mensen hebben, hebben rondlopen. En maken wij ja. ons zorgen over baanbehoud? Jazeker, ja. In 2012 maakte 1 op de 3 maakte zich zorgen over baanbehoud. En dat is ook logisch in deze roerige tijden. Als je vergelijkt met de goede jaren, in 2007 was het slechts 16 dat zich zorgen maakte. En wat hier opvalt is dat vooral de oudere werknemers zich het meest zorgen maken. Uh, dus de 50-plussers, daarvan 4 op de 10, 40 procent... maakt zich zorgen over het behoud van de baan. Ja, en hoeveel was dat eerst? Want 40 procent vind ik best fors. Ja, dat was dus in 2007 was dat rond de 20 procent. Dus ook hier okay, een verdubbeling. Een ja, en juist die ouderen, voor hen is het natuurlijk, als zij hun baan kwijtraken, is het heel lastig om weer opnieuw aan de bak te komen. De, de mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn toch minder ruim dan voor de jongere generaties. Ja, en nou zou je kunnen zeggen, in de praktijk is het meestal zo dat juist werknemers van 50, 50 plus vast al een vast contract hebben. Dus die zouden zich minder zorgen moeten maken dan jongeren die in deze tijd echt geen vaste contracten krijgen. Ja, dat zou je wellicht denken, maar aan de andere kant, in deze tijd ben je ook met een vast contract niet altijd meer veilig. En, en dat blijkt ook wel uit de werkloosheidscijfers. Uh, meer dan 200.000 ouderen uh, van 55 plus zijn inmiddels werkloos. En dat was in 2008 was dat, uh, ongeveer 100%. Ja. Dus, dus ook voor hen is het gewoon, uh, ja, is het oppassen. En de jongeren, want we horen de, de cijfers van jeugdwerkloosheid, die zijn uh, dramatisch. Zeker onder de groep jongeren. Maken jongeren zich ongerust? Ja, ook jongeren maken zich ongerust en ook meer ongerust dan in de goede jaren. Bij hen ligt het zo rond de 20, 30 procent. Maar juist omdat zij vaak in flexibele arbeid verkeren, zijn ze ook gewend om vaker van werk te switchen. Dus wellicht dat ze daarom zich minder ongerust maken over het behoud van hun baan waar ze nu in zitten. Omdat ze denken ja daarna komt er wel weer een nieuwe baan. En dat zien we ook wel in onze cijfers. Dat jongeren die werkloos raken, die blijven vaak veel korter werkloos dan ouderen. Ja, wat wel weer opvallend is, dat die jongeren uh, wel minder plezier in hun werk hebben dan die 50-plussers. 50 die zijn wel ja, licht bang dat, dat ze hun baan opvallend. verliezen, maar die hebben het wel naar hun zin. Ja, ja dat klopt. Dus die ouderen die maken zich het meest zorgen, maar die zijn ook het meest enthousiast. En uh, ja, het is een beetje speculatie waarom dat nou zo is. Misschien is het zo dat het wat tijd kost voordat je echt de droombaan hebt gevonden die, die je na aan het hart ligt. En dat daarom ouderen enthousiaster zijn... Uh, het zou ook kunnen zijn dat ouderen veel langer in, in, in, vaak in dezelfde baan uh, functioneren... en dat mm -hmm. ze zich daarom wat meer vereenzelvigen met die baan. Maar, maar dit is allemaal speculatie. Die verschillen zijn ook niet heel groot. hoor. Bij ouderen is het drie kwart wat heel erg enthousiast is. Ja. Terwijl bij de jongere generaties is het zo rond de twee derde, Zit 60 u, Ziet u nog verschil tussen mannen en vrouwen? Er zijn kleine verschillen, maar die zijn eigenlijk niet noemenswaardig. De, de oudere vrouwen zijn iets enthousiaster dan oudere mannen... terwijl jongere mannen juist iets enthousiaster zijn. Ja. En ja. het feit dat we nou ja, toch een beetje angstig moeten zijn... hebben we straks een baan of geen baan... maakt dat dat wij minder zelfstandig worden als werknemer? Worden we slaafser? Nou, dat is dus een opvallende uitkomst uit dit onderzoek. Dat er echt een trend is naar... Uh, het. Uh, ervaren van minder zelfstandigheid in het werk. Wij We vragen mensen naar uh, of ze mogelijkheden hebben om zelf beslissingen te nemen... of dat ze zelf het werktempo kunnen bepalen. Mm -hmm. En dan zie je dat dat al jaren achter elkaar aan het dalen is. En, en vooral ook om de jongeren. Uh, in 2012 gaven ongeveer een derde van de jongeren aan... dat ze zelf hun werktempo konden bepalen. En in 2008 was dat nog bijna de helft. Dus daar zie je in, in een aantal jaren tijd zie je toch een flinke daling... En, en eigenlijk over alle leeftijdsgroepen. En dat ja. is toch wel opvallend. En heeft u daar een verklaring voor, of is dat ook gissen? Ja, dat, dat vond ik echt heel moeilijk. Ik vond het een, zelf een hele verrassende uitkomst. Omdat je, ja, ik als eigenlijk intuïtief had ik het idee... dat mensen juist steeds meer zelfstandig en zelf hun, hun werk kunnen inrichten. Ja, en, en dat, dat, me, dat willen we vaak een... wel graag geloven. Ja, en uit de cijfers blijkt dat dus niet zo... Het zou ook zo kunnen zijn dat we gewoon verwachten dat ons verwachtingspatroon zo is. Dat we steeds individueler worden en steeds meer zelfstandig kunnen zijn. En dat dan de werkelijkheid niet uh, overeenkomt met die verwachting. Ja. Tot slot uh, Senne Janssen, woordvoerder CBS. Heeft u nog lol in uw werk? Ik heb over het algemeen veel lol in mijn werk. Zeker in deze weken met veel uh, vrije dagen, dan is de balans werk-privé. Uh, dus, uh, <laughs> goed. Dus u heeft en, lol uh, daar... als, u als u vrij bent. <laughs> ja, dan Zou <laughs> dus ik me zorgen ik gaan lol. maken? Nou, als ik werk heb ik over het algemeen ook wel, uh, ook wel plezier. Nou, dat klinkt een beetje. Ik ga straks eens even aan mijn gast hier in de bus, Kees vragen of u nou klinkt alsof u echt vol zit met arbeidsvreugde of niet. Oh. <laughs> Oké. Okay. Dank ja, u wel voor de uitleg. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Goed, ik zei het al. Dank Ik zit in de bus met Kees Kouwenhoven. De man die alles weet over arbeidsvreugde. Want u bent de specialist. Ik ga even wat, uh, wat noemen. U bent heel lang bent u, uh, director geweest van de HRM-adviesgroep van PricewaterhouseCoopers. U heeft nu een eigen adviesbureau en ook belangrijk om te melden... u bent schrijver van het boek De Zeven Bronnen van Arbeidsvreugde. En binnenkort uh, verschijnt uw nieuwe boek Werken als een Pelgrim. Kortom, wij hebben in de bus de man die echt alles weet over arbeidsvreugde. Absoluut. <laughs> uw eerste reactie op uh, de uitslagen van de nationale enquête arbeidsomstandigheden. Ja, opvallend. Uh, dat verschil tussen jongeren en ouderen loopt volgens mij samen met... Uh, uh, uh, contracten voor onbepaalde tijd, dus vaste contracten en tijdelijke contracten. Uh, dat zie je in de loop van de jaren. Zie je het verschil tussen die twee groepen zie je toenemen? Dus meer jongeren hebben tijdelijke contracten. Ouderen hebben relatief nog steeds heel veel uh, uh, vaste contracten. En beide zijn een risico. De jongeren lopen een risico en de ouderen lopen een risico. Ik begin even bij de ouderen. Ja. Uh, als je langdurig in de baan zit en je ziet bij de ouderen, zie je de tijd dat ze in één baan zitten, zie je ook toenemen ten opzichte van de jongeren. Dan heb je de kans dat je van dat werk gaat houden. Het gaat ook zo wilt houden. Je er wordt er goed in. Je wordt er blij van, blijkt uit het onderzoek. Uh, en dat betekent dat je dat zo lang mogelijk wil blijven doen. En wat er dan gebeurt is, uh, dat noemen we ervaringsverdichting. Je wordt steeds beter in een klein stukje. Mm -hmm. En dat is heerlijk. Dat blijkt ook uit het onderzoek. Tenzij er iets te veranderen staat. Want dan word je buitengewoon onzeker... omdat je uit je vertrouwde omgeving moet. En dat heb je al jaren niet gedaan. Ja. En dat betekent dat ouderen... inderdaad angst hebben... om uit hun functie te moeten. Want ze zijn als de dood dat ze iets anders moeten doen... wat ze eigenlijk niet kunnen of niet zeker weten. zijn ook niet gewend om ze nu dan eens wat anders te doen. Uh, en als het dus zo doorgaat... dan gaan die ouderen... Uh, stap voor stap een vuik in... waar ze op een gegeven moment echt last van krijgen... en waar ze onzeker van worden. Mm -hmm. Bij de jongeren is het precies omgekeerd. Die hebben heel veel flexibele contracten. Dat is ook buitengewoon risicovol voor organisaties. Want uit onderzoek blijkt dat... als je kort bij een bedrijf werkt... of denkt er kort te werken... ga je niet investeren persoonlijk in je baan. Dus je gaat niet je nog eens verdiepen in je vak... Of ja. een opleiding volgen. En dat betekent je gaat dat je... Je niet binden ook. Nee, je gaat je niet binden. Dus de verbondenheid wordt lager. Maar je gaat je ook niet doorontwikkelen of zorgen van ik ga hier succes van maken. En dat betekent dat uh, uh, bedrijven zich tekort doen omdat ze medewerkers hebben die er niet meer volledig voor gaan. Ja. Dus wat, maar wat zouden, we dan, wat zouden bedrijven dan moeten doen? Bedrijven zouden ouderen wat vaker moeten laten wisselen van uh, werkzaamheden. Ja, waardoor ze uh, zich vrijer voelen om te bewegen over die arbeidsmarkt... intern of extern. En jongeren zouden ze uh, meer uitzicht op vast werk moeten geven... tenminste een jaar of vier, vijf, zodat je je kunt settelen... dat je zegt van hier ga ik voor, dit is wat ik graag wil. Ja. En dat je gaat investeren. Luisteraars, naar aanleiding van de uitkomsten van de Nationale Arbeidsenquête... ...Arbeidsomstandigheden zijn wij van lijn 1 ook erg benieuwd hoe het nou zit met uw arbeidsvreugde. Heeft u nog lol in uw werk of wordt het eigenlijk alleen maar minder? Mist u uw leasebak of zegt u die hele leasebak en het salaris kan me niet schelen... ...want ik, ik voel me bezield in mijn baan? Laat het ons weten, bel 0800-1121. Of misschien heeft u een vraag voor onze gast, Kees Kouwenhoven, die weet alles over arbeidsvreugde. En denkt u, goh, ik zit tegen een burn-out... Burn-out aan, want ik heb het niet naar mijn zin. Bel ons, misschien heeft hij advies van u 0800 1121. Um, Het feit dat we nou ja, het is een feit, we weten het gaat slecht met de economie. Maakt dat, wat, maakt, wat maakt dat uit voor onze arbeidsvraagte? Uh, nou ja, het maakt dus uit een paar dingen. Wat ik net zei: voor ouderen wordt het uh, uh, spannender, enger. Uh -huh. Uh, en uh, ik hoop dat ze ervan leren om nu uit die comfortzone te ja. komen. Voor jongeren is het spannend omdat ze uh, uiteindelijk... Uh, uh, uh, niet die echte lekkere binding met een vast bedrijf hebben. Mm -hmm. En dat, is, dat, dat ja. arbeidsvreugde heeft heel veel te maken met verbinden. Verbinden ja. met uh, je werkplek, je mensen, het werk wat je doet... de resultaten die je krijgt, de groei die je doormaakt. Ja, want U heeft zeven, u heeft zeven stappen, of u noemt het de zeven bronnen van arbeidsvreugde... Belangrijk is ons fysiek welbevinden. Dat klopt. Hoe, welke relatie hebben we met collega's? Voelen we ons gewaardeerd, vertrouwd? Ja. Uh, kunnen we goed presteren? Hoe zit het met onze groei? Kunnen we werken met onze hart en ziel? En leidt ons werk ook tot een hogere zingeving? Dat klopt. Dat kan ik u vertellen. Deze zeven, ik sta er helemaal achter. Vooral werken met je hart en ziel vind ik altijd erg belangrijk. Ik ja. wil altijd in alles wat ik doe, wil ik het gevoel hebben dat ik bezield word. Ja. De meeste vrienden van mij, en dat zijn toch nou ja, mensen vanaf de 30 tot de 50, die vinden dat ik een soort luxe paardje ben, altijd maar met mijn bezieling. Want werken, dat doe je gewoon zodat je een boterham hebt... je hypotheek kan betalen en voor je kinderen kan zorgen. Ja. Nou, gefeliciteerd dat je zoveel arbeidsvreugde hebt. Wat leuk. En eh, ik denk <laughs> ja. dat dat voor, voor heel veel anderen ook goed te bereiken is. En in mijn ervaring is... Uh, uh, uh, het denken dat het werk alleen voor de hypotheek is... is een gebrek aan bewustzijn. Ja. Is een gebrek aan taal om het te hebben over waar geniet je van op het werk. Mijn ervaring is dat als mensen de zeven bronnen leren kennen... dat ze zeggen, oh, maar dat heb ik ook. Oh, dat vind ik ook leuk. En als mensen uh, uh, zeggen, ja, ik werk alleen voor de hypotheek... ga ik toch eens terug van, waarom heb je ooit deze baan gekozen eigenlijk? Mm -hmm. Wat vond je er toen mooi aan? Dat is toch iets wat jou trok om daar wel op te reageren op andere plekken niet? Bert hangt aan de telefoon. Bert, ben jij blij met je werk? Ja, ik ben hartstikke blij met mijn werk, maar ik heb er wel het nodig voor moeten laten in het afgelopen jaar. Dat, uh, mijn werk ik nog steeds erg leuk. Ik werk voor drukkerijen, mm -hmm. en, uh, maar waar ik voorheen nog een, een, een bonus had, uh, 30 heb ik moeten inleveren van 38 naar 45 uur ben gaan werken die niet betaald zijn en geen overwerk meer betaald krijgt. Dan denk ik wel, nou ik heb wel veel ingeleverd. Maar toch vind ik mijn baan zo leuk en. en ik vind het ook zo erg om hem even kwijt te raken... dat ik er toch met hart en ziel voor gekozen heb om die baan te blijven behouden. Knap dat je je niet uit het veld laat, sla laat slaan door alles wat er nu niet meer is. Nee, ik heb er toch wel vertrouwen in dat ook na deze moeilijke periode... waar we middenin zitten, uh, mogelijkheden moeten zijn om weer groter te groeien. Nou, hartstikke goed. Dankjewel Bert. Herman. Graag gedaan. Goedemorgen. Zeg het maar. Uh, ja, ik heb hier mijn werk. En wat voor werk ik doe heb... je? Ik ben uh, vrachtwagenchauffeur. En je kan gewoon lekker door het hele land uh, toeren, dus jij denkt ja. ik vind het wel goed zo. Ik vind het perfect, heerlijk. Ik kom nu nog vijf eruit morgens. drink een koffie en dan ben je er vol te sluiten zomerdag. Nou ja, wat mag er meer? Geen, geen angst dat je je baan als vrachtwagenchauffeur verliest nee. aan uh, de Polen Ab en andere oogstblokkers? Nee. Nee, nee, nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee, ik ken een goede baas. <lacht> en ja, ik vond het tegen me door. Zonder Ho meer. Hoop. Je hebt een lange dag en ja, je verdient je aan te veel, maar als je gek in je werk je hebt, ach ja, wat moet nog meer. Hoe oud ben je, 60? Herman? Hoe oud ben je? Acht, 48. 48, nog ja, net geen ja. 50, want volgens het CBS, vanaf je 50ste ga je je zorgen maken over je baan. Je hebt nog twee jaar. <laughs> oh, dat zou kunnen erin niet. Dankjewel. Ik hoop het dat naar Poesiebal houden. Heel goed, dankjewel Herman. Prima, dankjewel. Uh, Terug in de bus, arbeidsvreugde specialist Kees Kouwenhoven is mijn gast. We hoorden net Senne Jans uh, woordvoerder van het CBS zeggen... dat we door de crisis en de onzekerheid... we eigenlijk, ik zeg het even in mijn woorden, we steeds weer slaaser worden. We worden loonslaven, we durven weinig initiatief te nemen... weinig zelf onze tijd in te plannen, et cetera. Ja, dat is heel herkenbaar. Uh, ik moet zeggen, in mijn praktijk... Uh, uh, Zie ik de trend die net geschetst is, zie ik niet zo. Vanaf dag 1 dat ik de de meet. Ik heb mijn vragenlijst om het te meten. Scoort de behoefte aan meer waardering en vertrouwen. En vertrouwen is dat je je werk zelfstandig kunt doen. Dat je de vrijheid hebt in je werk. Scoort het allerhoogste in wat mensen meer willen in hun werk. Dus voor mij is al jarenlang dit thema gaande. En blijkbaar uh, hebben mensen nu nog meer tekort daaraan. Ja. Maar waardering en vertrouwen, dat is eigenlijk het kernpunt waarin mensen ja. meer willen. Maar dat is ook meteen het lastigste, want je ziet het al onder. Ik bedoel, je ziet het al in een relatie, in een liefdesrelatie of een relatie tussen, ja. tussen vrienden. Dat, dat we tegen elkaar roepen: ik voel me niet gewaardeerd, en niet gezien door jou. Ja. En dan denkt de ander: ja, wat moet ik dan doen? Dus, Heel eenvoudig. Wat ik ermee wil zeggen ja. is, waardering is toch vooral iets wat we zelf ervaren... waar soms de ander niet zo heel veel aan kan doen? Dat klopt. Je kunt er, je kunt er voor jezelf iets aan doen. Dat is eigenlijk een hele praktische tip. Uh, mocht je ooit een compliment waarnemen, mm -hmm. zeg dan gelijk dankjewel. Uh, zo krijg je meer complimenten. Dus wat ik oh. heb gemerkt is dat uh, uh, mensen die uh, tekort hebben aan complimenten... ze vaak niet in ontvangst nemen. En, als je ziet daar, dat ff... en ik maar denk, ik krijg bijna nooit complimenten. Nee, precies. Maar dus dat is ook moeilijk. Volgende keer, volgende keer is moet is je gewoon moeilijk. zeggen... Nou, het is moeilijk omdat complimenteren is een hartskwaliteit. En dat is kwetsbaar. Als jij een compliment geeft en dan komt niet aan... had je hem liever niet gegeven. Ja, hoewel ik vind zelf complimenten geven. Dus iemand een waardering ja. geven. Ook aan collega's, aan vrienden makkelijker. Dan waardering ontvangen. Ja, en mijn tip is... zeg gewoon dankjewel. En je zult merken, je krijgt gewoon vaker waardering. Okay. Dus in ontvangst nemen van waardering is de grote. Dus op de crux. werkvloer vaker dankjewel zeggen en dan komen die complimenten ook vaker. Ja, niet, zo niet, niet uitgebreid over doorpraten en doorzalen. Ik kan gewoon zeggen dankjewel, dankjewel, fijn dat je het zo waardeert. Punt. En de liefde bij kijken. Ja, <laughs> Martijn. Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik wil maar even zeggen. Ik hoorde jullie onderwerp en ik wilde eigenlijk alleen maar even zeggen dat ik ongelooflijk gelukkig ben met mijn werk. Ik ben uh, 13 jaar geleden als zelfstandig fotograaf begonnen. En dat is niet het makkelijkste beroep op dit moment. Nee. Maar, uh, nee, nee, nee, die hebben, het, die hebben het niet makkelijk. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog geen dag het gevoel gehad dat ik aan het werk was. Als ik mensen om me heen hoor hoe ongelukkig ze zijn, hoe ongelukkig ze kunnen zijn in hun werk. Ik snap het, ik snap het echt niet. Ga doen wat je leuk vindt. Zorg dat je er heel goed in wordt en mensen gaan je ervoor betalen. Dat is echt absoluut mijn motto. Ja, dus eigenlijk een drie stap. Zorg, ga doen wat je leuk vindt. Vervolgens zorgen ervoor ja. dat je er goed in wordt. En dan word je betaald. Ja. Maar ben je toch? He, ik, zei, ja, maar ben je dan niet bang? Want ik heb ook veel vrienden die fotograaf zijn en als zelfstandige. Ik bedoel, het is toch echt wel vechten om, om, de, om klussen? Ja, tuurlijk. Het, het is ongelooflijk vechten om klussen. Maar als klanten, als klanten zien dat jij gepassioneerd bent. Als je echt datgene doet. Als je echt liefde hebt voor je vak. Dat wordt, ge, dat wordt gewaardeerd. En je moet, je moet meer waarde hebben. Alleen maar een maken is niet genoeg. Ja. Dat is niet genoeg. Ja, dat klopt. Dat is niet meer genoeg tegenwoordig. Je moet op zoek naar je klanten en je zo echt, je moet klokken. Maar ja, waar moet je niet klokken. Ja. Ik, zou, ik zou op dit moment ik zou dus niet afhankelijk willen zijn van, een, van de willekeur van een baas die zegt, oh we gaan bezuinigen, je gaat eruit. Nee, maar Martijn als jij ja. dat zo zegt, van, dan klinkt daar ook, uh, vind ik heel mooi om te horen, klinkt daar ook een man met zelfvertrouwen. Dus je moet ook wel het zelfvertrouwen hebben dat dat wat je doet, je gewoon goed doet. Ja natuurlijk, ja, je moet zelfvertrouwen hebben, maar ja, dat, is, dat is de van maatschappij tegenwoordig. Je moet, je moet zelf overtuigd zijn van je, van je eigen gelijk, en dat heeft lang geduurd voordat ik dat was. Dat moet ik wel heerlijk toegeven. Want in het begin ben je van, joh, ben ik nou wel goed genoeg. Op een gegeven moment ga je dat echt zien. Dat je zegt, je moet ook zien wat je kan. Maar als je dat ziet, en als je, het gaat echt om, de, om liefde voor wat, voor wat je doet. Het is het leven toch te kort, is het leven toch te kort om iets te gaan doen waar je eigenlijk geen zin in hebt. Nou, ik ben het helemaal met je eens. Dank je wel voor deze mooie, ja. uh, mooie pep talk. Mag ik er wilt... even op reageren? Uh, ik ja, Een prachtig gepassioneerd verhaal. Uh, veel mensen zijn op zoek naar die passie. Mijn tip is, maak het niet te groot. Denk niet dat je je baan moet opzeggen om bij die passie te komen. Mijn advies is, neem eens een half uurtje quality time... en schrijf eens op waar je van geniet op je werk, op dit moment. Mm -hmm. En kijk dan vervolgens eens hoe je daar meer van kunt krijgen. Gewoon, niet, ingewikkelder is het eigenlijk niet. Waar geniet je van? Ja. En dan krijg je er wat meer van binnen de context waar je al zit. Oké. Okay. Dries. Goedemorgen. Goedemorgen, Dries. Wat zegt Nou, ik heb uh, altijd tot vanaf een verkeerd idee, dat doe de al. Ik heb ook uh, nou, werk nog steeds voor mij maar Vroeger moest je te centen. Dienen, en nu neem ik eigenlijk geen plus meer aan, of geen klus meer aan. Dan moet ik zeggen, het, het vak is zo mooi. En als je oude dingen mag maken, rondingen, bogen, bruggen ja. met zo ja nou, dat, dat, dat, dat is een hekke liefde in je vak. Als je gewoon maar, uh, in de nieuwbouw ja. iedere dag rechtuit die, die, die scen staat te stapelen, nou, dat, dat, dat, dat kan je met je ogen dicht. Er is, er is geen maatschap meer. Hoe oud bent u? Want u bent al metselaar vanaf uw veertiende. Ik ben nu ja, 59. 59. Ja, en het, in De Haag heb ik dat ik tot 66 met 66 van mag. Of tot en met met 66. Ja, en, maar als we kijken naar de bouw, en metselaar doe je toch in de bouw... de banen in de bouw die, dat zijn steeds minder. Bent u ja, dan niet bang dat u uw baan kwijtraakt? En nee, kunt u door tot, ik, tot uw nee, 66 e Nee, maar ik ben eigenlijk nu, nou ja, ik ben vanaf 87 eigenlijk uh, werkgever geweest. En nu werken ze gewoon voor mij. Ik ben eigenlijk een soort zzp'er. Oké, okay. ja. Maar uh, liefde voor het vak, daar ging het ook over. En dat mensen in bankpraktijk, ja, dat ik u ook uh, hoorde van, mensen uh, ja, maar een jaar contract, daar ga je niet in investeren. Nee. En, en dat, is, dat, dat is gewoon zo. Maar ja, goed, maar en, en, je leert tegen van vak. En dat vak heb je. En dan ben ik natuurlijk ook een oude Want mijn vak, uh, ja, dat kan je al ja. meer in de voor een oude Maar je moet tegenwoordig ook uh, op tijdopgave maken ja. voor, voor achter de computer en al die dingen meer. Nee, Dries, dan mooi dan. verhaal. Vanaf uw 14e en hopelijk tot uw 66e. Nou, Vol liefde. Nee, hey, maar dat mag ik. Dat verhaal. mag u. Dat je, dat Heel dat goed. Moet dat moet u. Hey, maar, ik mag, het ook. Ik mag ja. het ook. U mag het, ja. u doet het en u moet het. Stenen stapelen met lieve. Dank u wel voor dit mooie verhaal. Ik ga even naar wat twitteraars. Uh, ik kreeg net van de redactie door. Alle bellers zijn positief. Twitteraars en mailers meestal negatief. Uh, Fagu, die zegt arbeidsvreugde is, vind ik, iets waar iedereen recht op heeft. Helaas kent het bedrijfsleven veel negativiteit is mijn ervaring. Bart Vriel die zegt, arbeidsvreugde, ik snak ernaar, verloor mijn droombaan met vast contract door bezuinigingen voor het kabinet. Niets doen is vreselijk. Ik ga er even nog een doen. Toulouse zegt, voor mensen bij sociale werkplaatsen is het nog slechter. Zij worden van hot naar her gedetacheerd en durven niets te zeggen. Kees Kouwenhoven, arbeidsvreugde specialist, u zit te knikken. Ja, wat je ziet is dat die crisis zich heel lokaal voordoet. Uh, het gaat echt om individuen die in de knel komen. Over de hele linie denk ik dat het nog best meevalt. Maar het zijn net hele persoonlijke situaties... waar mensen in de knel komen. En één ding wat ik in ieder geval... mensen zou adviseren zonder werk. Ga iets doen. Ga iets doen wat op werk lijkt. Mm -hmm. Het geeft je een dagritme. Het geeft je contact met collega's. Het geeft je een zekere tevredenheid dat je iets voor elkaar hebt. Uh, en het maakt je weer uh, geschikt om... In de iets doen in zin stappen. van een hobby, vrijwilligerswerk? Het maakt niet uit als het maar een dagritme geeft. Dus dat kan zijn bij een sportvereniging, het kan zijn dat je in een buurt iets gaat ondernemen. Buurthuizen worden opgeheven, er is heel veel behoefte aan mensen die daar zich voor inzetten. Ga iets doen. Ja. Omdat werk intrinsiek zoveel levenskracht en vreugde geeft, zoek dat op. Ja. U heeft nu allemaal boeken geschreven over uh, arbeidsvreugde. Ja. Misschien tijd om een boek te schrijven over de vreugde van werkloosheid? Uh, nou, uh, laat ik het zo zeggen. Uh, ik vind het uh, teruggaan in het aantal liesbakken een zegen. Omdat nu... Het Aantal zeggen Minder leaseauto's, minder lease uh, uh, misschien minder salarisverhoging is een zegen. Omdat mensen nu dichter komen bij de kern van wat, waarom werk ertoe doet. Ja. En uh, die man die dus heel veel geld moest inleveren, meer uren moet werken... die komt heel sterk bij de kern van zijn passie voor zijn werk. En dat bewustzijn, dat is buitengewoon belangrijk, want daar hou je het op vol. Ja. En uh, in het jaar 2000 was echt een rampjaar voor jongeren... Die kregen allemaal liesbakken en dachten dat werken daarover ging. Dat is niet zo. Het gaat over genieten van je werk. Ik hoor een, een trikeltje. Ja. Gaan we ermee ophouden? We gaan ermee nu ophouden. Al. Nu al. Ik vind het mooi gezegd. En ik ga, kan het nu eindelijk zeggen met recht... mensen werken met passie, bezieling. Dat is geen luxe, maar noodzaak. Dank je wel. Dankjewel. Tot morgen, luisteraars. Dan zijn we er weer. Lijn 1. Goedemiddag. Goedemiddag. De stelling er moet een apart spoor voor giftreinen komen.